Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS nieuws van 12 uur. Ho, ho. Clemens Peters met het NOS Journaal. De stint had nooit mogen worden toegelaten op de openbare weg. Dat zeggen Tweede Kamerleden na aanleiding van een rapport... waarin TNO concludeert dat de stint op alle aspecten niet veilig is. De elektrische bouldercar werd in 2011 toegelaten als bijzondere bromfiets. Er werd daarbij niet nauwkeurig gekeken naar de veiligheid. Kinderopvangcentra gingen de stint op grote schaal gebruiken. Afgelopen september kwamen vier kinderen om het leven bij een ongeluk in Os. We hadden er nooit aan moeten beginnen... zegt Kamerlid Dijkstra van de regeringspartij VVD. Een actievoerder van de Franse gele hesjes is vannacht omgekomen bij een wegblokkade. Het gebeurde in de buurt van Avignon. Het slachtoffer werd door een vrachtwagen aangereden op een rotonde bij een afslag naar de snelweg. Volgens Franse media weigerde de vrachtwagenchauffeur te stoppen voor de blokkade. De man is aangehouden en de politie onderzoekt nu of er inderdaad sprake is van opzet. Het slachtoffer van vannacht is de zesde dode die bij de protesten van de Franse gele hesjes is gevallen. De muzikanten Robin Thicke en Pharrell Williams moeten ruim 4 miljoen euro betalen aan de erfgenamen van Marvin Gaye wegens plagiaat. Ook krijgen ze voortaan de helft van de tekstschrijvers royalties voor het nummer Blurred Lines. De familie van Marvin Gaye begon in 2013 een rechtszaak omdat ze Blurred Lines te veel vonden lijken op Marvin Gaye's Got to Give It Up uit 1977. Doordat Thicke en Williams in beroep gingen, is er nu pas een schadebedrag bepaald. Door gladheid zijn er verspreid door het land ongelukken gebeurd. In Zeeland waren dat er zeker tien, waarbij auto's van de weg raakten. Drie mensen raakten gewond. De A58 was korte tijd dicht vanwege een kettingbotsing van vijf auto's. In Kloosterhaar in Overijssel raakte een bestelbusje van de weg... en belandde op zijn kop in het weiland. Rijkswaterstaat heeft in totaal ruim 140.000 kilo zout... op de snelwegen en de provinciale wegen gestrooid. Het weer. In het noorden komen wolkenvelden voor. In de rest van het land zijn er flinke opklaringen. Vanmiddag wordt het 2 a 3 graden. Door de oostenwind voelt het kouder aan. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Het is Bianca Damink van de ANWB. Er staat 2 kilometer file op de A2 van Utrecht naar Amsterdam... tussen Apkoude en Knooppunt Holendrecht. De vertraging is 5 minuten. Tot zover de verkeersinformatie.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 Bereken je premie op anwb.nl slash autoverzekering. ZFM. Ho, ho, ho. Dit is kerst met ZFM. Met men nu. ZFM. Luncht. En luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. ZFM. ZFM. Een hele goede middag en hartelijk welkom bij CFM ZFM Luncht. Zandvoort Luncht. Luncht. Goedemiddag, goedemiddag. We zijn er weer na drie weken afwezigheid. Donny en ik zijn er weer helemaal terug hier op uw radio. Jazeker. ja of op de pc, hè? Dat kan ook. Ja, nog. of op de tv. Het maakt allemaal niet uit. Internet. Ja, ja, ook dat nog. Ja, ja. Oh man, wat zijn wij toch op veel manieren te vinden, hè? De app. Ja. Het gaat allemaal. Jazeker, ja. Het waren een paar drukke weken, hè, Dolly? Het, het was heel druk, hè, ja. We hebben die oude baas een schop onder zijn hol gegeven. Nou, niet zo respectloos. Het is nog gewoon altijd een bisschop, hè. Oh, oh, ja. oh, oh, oh, oh, Zo praat je toch niet over hem? Ja, als hij weg is, durf je zo over hem te praten, ja ja ja, ja, ja, ja, ja. Nee, maar inderdaad, uh, Sint-Nicolaas is het land weer uit en... Uh, dan gaan wij weer verder naar, de, naar het volgende, hè? Ja, het ho, volgende volgende ho ho, ho, ho, ho, en de Merry Christmas. Yeah. Ja, zeker, zeker, zeker. Wat en de... natuurlijk ook op weg naar een nieuw project, hè? Want uh, als u volgende week vrijdag gaat luisteren naar Zandvoort Lunch... dan hebben we de speciale uitzending van Zandvoort Lunch door... van 12 tot 4. En die wordt verzorgd vanuit Nieuw Unicum. En uh, daarmee wordt u dan ook helemaal op de... Hoogte gebracht van alle ins en outs van Nieuw Unicum. Wat gebeurt daar allemaal? Wie werkt daar allemaal? Wat, wat, wat doen ze zoal? En, en wat wordt er ondernomen voor hun uh, bewoners? Maar natuurlijk heeft ZFM ook het een en ander in petto. Leuke artiesten en uh, hele leuke interviews. en ja, Van alles en nog wat, maar vooral natuurlijk leuke muziek. Mag ik je even onderbreken? Nee. Het is ZFM. Zei ik weer CFM. We ja. worden er niet goed van, hè? Dat gaan we allemaal hebben. Is het CFM of ZFM? We willen graag dat het ZFM genoemd wordt. Omdat met ZFM een heleboel mensen ja, gewoon moeite hebben. Die zeggen: we slaan het op. Het is geen Z, het is een Z. Nou, vooruit. We gaan ons best doen. Maar het is natuurlijk een ingesleten gewoonte om het ZFM te noemen. Ja, en maar, bent u het nou, nou daar niet mee eens... ga dan naar www.zfm.zandvoort.nl... <laughs> en neem contact op met de telefoonnummer die daar staat. 023 573 093. <laughs> 303 ja, ja, Nou, dat zou inderdaad best wel eens leuk zijn... hoe, hoe mensen er, nou. want je hoort het zo wel eens over, op straat en zo. En, maar het is best wel eens leuk om te weten hoe mensen erover denken. Bel gerust, hè? En als je frekkel hebt gezien, bel daar ook een, want we zoeken hem. Hij is alweer thuis hoor. Oh ja, dat is ja, Dat dus de deur uit. Bel maar niet voor frekkel. Nee, wel een mooie reclame <laughs> toch, Dolly? Absoluut. Hele leuke uh, clip. Video. Nou ja, we weten in ieder geval wat voor uitzending het weer gaat, uh, gaat worden, Dolly. Is dat zo? Ja, dus ja, dat weet ik wel zeker. Ja, ja, ja, ja een gezellige gewoon. Een hele ja. super gezellige. Ja, ja, ja, ja, en wat ja, ja. ons lunch is, dat hoort u zometeen. En laat het weten wat uw lunch is hier op CFM Lunch. In ieder geval, we gaan er een gezellige uitzending van maken. Zometeen de 3-in-1 hier op CFM ZFM Lunch En het uh, komt dan helemaal goed. CFM <lacht> komt naar je toe. Op 21 december aanstaande...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 I'm not afraid to I'm Staat, vertel. Gerrit Joling met nou, Christmas missen, on de Dance Floor. Yes. En uh, ik was gisteren, of eergisteren was ik uh, bij uh, ja, de Alsmeer Studios oh. en bij uh, de oude Joop van de Ende Studios van ja. ja, En uh, daar werd het programma Hoe ben ik opgenomen. Ja. En Tijl uh, Beckhand en Ruben uh, Nicolai waren daar uh, de teamcaptains. Ja. Maar voordat zo'n show, show begint natuurlijk op tv... Uh, gaan ze altijd het publiek lekker warm maken. Mm -hmm. Maar dit nummer kreeg je na die show niet meer uit je hoofd. Mm, dat snap ik. Want, Het ja. want, zit er nu bij mij ook al in. Je ja. wordt weer bedankt. Ja, alsjeblieft. Ja, ik nou, vind leuk. het persoonlijk best wel een lekker kerstnummertje. Is ook. En, uh, maar wat er steeds gebeurde, ze gingen een verhaal vertellen zoals je het ook bij de lama's kent. Mm -hmm. En dan gingen ze steeds dit nummer gebruiken. Ze hadden het steeds over Gerrit Joling en wat er dan gebeurde. En dan zeiden ze, ja, en wat had je dan hoorden? En dan hoorde je dit nummer weer. Oh, en dan gingen okay. ze echt 20 à 30 keer hebben ze dat gedaan. Verschrikkelijk. En, maar het was wel heel erg lachwekkend. Oké, oh, oké. Okay, okay. Nou, mooi. Ja, hè? Ja. Yes. Mooi, hè? Ben je alweer klaar met mijn grapje. Hé, we hadden het net even over ZFM, CFM, uh, wat is het nou? Zandvoort. En toen kwam uh, onze collega Ruud, ja. kwam er ook nog bij. Het is Zandvoort Lunch. Zandvoort Lunch, ja. Ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja. Dus daar gaan we ja. ook aan maar aan houden. Ja, natuurlijk houden we ons daaraan. Uh, ik ga het, ja. We gaan het ja. zien. We zullen ja. het zo meteen allemaal meemaken de komende uur. En dan uur. nu, zoals u gewend bent in, uh, bij uh, Zandvoort Lunch, uh, de drie in één, hè? Ja, zeker, Zullen we gaan starten? Ik heb er weer zin in. Oké, okay, ik heb uh, drie nummers uitgezocht van de Brothers Johnson. Mag je de knop aanzetten? Ja. Drie in één in één. me near the 3 in 1 Heerlijk, heerlijk, heerlijk. <middels> <middels> <middels> <middels> <being missing> <middels> <middels> Zet je me in de maling te nemen, Dolly? ga meteen door met een... Uh... Ja, jij gaat lekker door. Ik denk van ja, dat zit je ja, dat nou in de maat te nemen dat of? komt. Oh jongen, ik heb zoiets bijzonders. Oh, laten we maar lekker doorgaan op de achtergrond toch? Lekker nummer dit. Ja, we, prima. Ja. Um, ik ben een beetje in de gloria. Vertel. Um, ik ben in contact met de winnaars van het jeugddebat van vandaag. Ja. En uh, we gaan straks contact met ze hebben. En ik geloof dat ze... Ja, ze komen zelfs hier naartoe. Wat leuk. Dus daar ben ik mee bezig. Dus ja, daar zit ik heel even niet meer op te letten. Wat erg, hè? Maar ja. ik denk wel begrijpelijk, toch? Ja, zeker weten, zeker weten. Nou, het is toch lekker? Ja, dus mensen, let op. Kwart over één. Dan zijn hier in de studio's... Studio, de winnaars van het jeugddebat vandaag... wat heeft plaatsgevonden in het gemeentehuis. En uh, ik ga er straks in het... Uh, Nieuws wat over vertellen en uh, schakel over de ouders van... Laten we even kijken. Ik ga alvast hun namen verraden. Even zien hoor, want daar was ik... Fenna en Liam, die komen hier naartoe. Zij hebben gewonnen. En uh, we gaan straks daar eventjes met ze over hebben... hoe ze dat gefixt hebben. Nou, wat leuk, Dolly. Ja, toch? Hé, hey, Dolly, ik was van de week... Um, zat ik even een biertje te drinken in de kroeg. Ja. En toen werd ik eigenlijk helemaal vrolijk van het volgende nummer. En ik dacht van, nou, die wil ik toch wel even draaien in, uh, in, um, ja, in de uitzending. En ik moet eerlijk bekennen, ik werk voor de radio hier. Maar ik hou helemaal niet van kerstmuziek. Nee, maar? Maar er is een uitzondering, voel ik aankomen. Ja. <laughs> en, en dat is deze. Oké, okay, nou, ben benieuwd. Ja.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 The cutest little donkey you never see him kick. When Santa visits his paesans with Dominic, he'll be because the reindeer cannot climb the hills of Italy. Hey, jingity jing, uh, uh, it's Dominic the donkey. Jingity jing, uh, uh, uh, the Italian Christmas donkey. la la la la la la la la. La.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 Children sing and clap their hands And Dominic starts to dance They talk Italian to him And he even understands Gumaras and gumbaras Do they dance a darrandale When Santa Nicola comes to town And brings oh, hey, jing a jucarilla Hey, jingity-jing <coughs> It's Dominic the donkey Jingity-jing -jing. <coughs> The Italian Christmas donkey <coughs> La, la, la La, la, la, la Dit op dit op dit op dit op dit in een in een Dit dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur DFM Dat was uh, ja de Christmas Donkey. Uh. Ja, ik ben aan het kloten. Ik ben aan het kloten. Klooien, sorry. Klooien. Klooien. Ja, ja. Klooien. Ja, ben je weg kwijt hier, hier, hier. <laughs> ik, ik zie het allemaal niet meer, hoor. Ja, dat is erg, hè? Ja, nou, dat ja. is toch een, misschien een oproep naar, het, naar de CFM. Uh, om, ZFM, om, wat eraan, om er wat aan te doen. <laughs> ja, zo zie je maar. Als je niet zelf ook niet. Nee, ja, nu raak hoor ik ook helemaal, wel, uh, ja. helemaal even in, in, in de rust. Rustig bonen, gaan, rustig gaan, het wordt vanzelf. Ja, dit twee is u. de tune. Ik, ik. Nou, wat erg, dit heb ik nog nooit meegemaakt. Um, We ja, gaan dat, dat, het, het nieuws doen. Uh. Ja, dat weet ik, maar ja. dan moet ik wel oh. de tune hebben. Oké, okay. nou ja, die heb ik ook wel ergens hoor. Oh, ik heb hem hier. Oh, je hebt hem. Ja. Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, ja, groot nieuws, want vandaag is de nieuwe jeugdraad... in de raadzaal van het raadhuis bijeen geweest voor een vergadering. De Zandvoortse basisscholen hadden per school twee debaters afgevaardigd... die een drietal agendapunten voorgeschoteld kregen. En deze punten werden door de scholen ingediend... zijn door de griffie beoordeeld en getoetst op haalbaarheid. Dit jaar is ook een agendapunt door de gemeente aangeleverd. Het college van BMW heeft, de heeft voor de uitvoering... voor het uiteindelijk gekozen agendapunt 2000 euro ter beschikking. De onderwerpen die ter discussie komen... Er zijn geweest een excursie naar een moskee in Haarlem... of de synagoge in Heemstede, die was ingediend door de school... Dan het goedkoper verstrekken van zwemkaartjes voor de jeugd. Dat is een voorstel van de Duinrooschool. En een vondsten uit zee in boekjes vastleggen... werd ingediend door de gemeente. Naar aanleiding van voorstellen in het verleden. Het winnende onderwerp mag door de school... die het ingediend heeft uitgevoerd worden. De jeugdraad is voortgekomen overigens uit de lessen op de basisschool... rondom de derde dinsdag in september, dus Prinsjesdag... De Zandvoortse politici gaan dan naar de groepen 8... en hebben een koffertje bij zich, het derde Kamerkoffertje. Dat refereert aan het inbieden, aanbieden van de miljoenennota... door de minister van Financiën aan de Tweede Kamer. Dus, hè. Die nota zit in het beroemde koffertje... en de leerlingen wordt hierbij geleerd hoe te vergaderen en hoe te debatteren. De beste twee debaters van de school worden vertegenwoordigers in de Jeugdraad... en ieder jaar komt er een nieuwe Jeugdraad. De vergadering was vandaag van half elf tot twaalf uur in de raadzaal van het raadhuis en inmiddels is bekend wie de winnaar is. Maar we houden het nog heel even geheim, want om kwart over één zijn de winnaars hier in de studio en zullen wij meteen bekendmaken van welke school zij zijn gekomen. Voor de komende gemeenteraadsvergadering komt de PVV Zandvoort met een motie om de hondenbelasting af te schaffen. De raadsfractie van de PVV vindt het een achterhaalde vorm van belastingheffen en ze vinden het ook onrechtvaardig tegenover mensen die andere gezelschapsdieren houden waarvoor geen belasting hoeft te worden betaald. Volgens de PVV Zandvoort stamt de hondenbelasting uit de tijd van veel voorkomende hondsdolheid en hondenkarren. En daarnaast stellen de mannen van de PVV, Marco Deen en Roland van Tichelen... vast dat eigenaren al geruime tijd de uitwerpselen dienen op te ruimen. Zoals eerder vermeld heeft de PVV Zandvoort moeite... met de ongelijke behandeling van de eigenaren van gezelschapsdieren... En zij vinden ook dat een hond voor veel alleenstaande en ouderen... een uitkomst biedt om zich minder eenzaam te voelen... en het vergroot het veiligheidsgevoel van zowel ouderen... maar ook andere mensen natuurlijk. Nog een argument voor hen is dat het aanvragen... voor vrijstelling van hondenbelasting een gigantische papiermolen is... waar, enorm veel instanties bij, of waar waarbij, bij enorm veel instanties gegevens opgevraagd moeten worden. Volgens de twee raadsleden is het meer wenselijk dat de gemeente de overlast veroorzakende hondenbezitters gaat beboeten in plaats van alle hondenbezitters te belasten. Verder stelt de PVV Zandvoort dat al in 152 gemeenten in Nederland de hondenbelasting is afgeschaft. En als de gemeenteraad de hondenbelasting gaat afschaffen scheelt het de hondenbezitter gewoon 80 euro. Wie een tweede of derde hond heeft, moet nu een tarief betalen van ruim 150 euro. En de motie heeft als doel om eigenaren van één hond geen belasting meer te laten betalen. En voor de eigenaren van meerdere honden kan de belasting volgens de tweemansfractie voorlopig nog wel blijven gelden. Uh, zet uw wekker vannacht mensen, want vannacht trekt de grootste sterrenregen van het jaar weer over het hemelgewelf. Op het hoogtepunt, en dat zal zijn eh, vrijdagochtend... tussen 6 en 7 uur, schieten er 80 tot 100 meteoren door de hemel. En voor wie graag een blik omhoog werpt... zijn de omstandigheden dit jaar gunstig. En niet alleen omdat het naar verwachting onbewolkt zal zijn... maar ook omdat de maan al heel vroeg in de nacht ondergaat. Nou, tot zover het regionale nieuws. Er is niet zo heel veel gebeurd, gelukkig. Dus ja, dit was het. Ja ja, er zijn af en toe wat wolkenvelden vandaag, maar de zon schijnt volop. Het blijft droog en er waait een matige en aan zee krachtige oostenwind. De temperatuur stijgt naar maximaal 2 tot 3 graden, maar door de wind zal het toch kouder aanvoelen. Vanavond en de komende nacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Het blijft droog en het koelt af naar waarde omstreeks de min 2 graden. Morgen zijn er ook wolkenvelden, maar ook dan zal geregeld de zon schijnen. Het wordt nog wat kouder met in de middag temperaturen van hooguit uit 1 graden tot 2 graden boven 0. De wind waait daarbij zwak tot matig uit het oosten. Tot zover het weerbericht volgens onze weerman Rico Schreuder. Wie dan voor? Hè? Wat zeg je? <laughs> Dit is echt. Uh... Wat nee. gebeurt er? Of wat gebeurt er niet? Laat ik het zo zeggen. In ja, we gaan lekker naar Geen de kerst. Geen uh, liedje van de sidekick meer. Nee, ik dacht, ik zei klik maar, maar je hoort het niet. Oh, ja, dat nee, doen we doen gewoon zo meteen. We pakken ja, het liedje van de zo ja, ja, ja, ja, ja, zometeen. Gewoon ja, ja, ja. lekker weer op. Hierop Zie je hem Zandpoort. Zetten hem. Op ZFM Ja, dat gaat toch eigenlijk ja. wel. Ja, ja, ja. Wat is dit nu weer? Nee, niks. oh <laughs> Losse, flodder. Losse flodder. Ja, nee, we gaan uh, geloof ik het liedje van de Sidekick doen. Um, even een waarschuwing. Uh, hij is best wel heftig eigenlijk. En misschien ja, zit hij op het randje van ons voormat. Ik weet het niet. Al, maar ja, het is een gloed, gloed, gloednieuwe plaat... van een Noord-Hollandse band, Moorpark... Hij heet On My Way. Ik vind het een geweldig nummer. En, um, maar ja, het, het, het stof gaat even uit de oren. Anders heb ik er ook nog alleen, ah, hoor, Dolly. Ah, ah. Nee hoor, ik, heb een, <laughs> ik ga deze draaien. Echt waar. Doe hij is gloednieuw. Komt hij aan? On My Way van Moore Park. Een nummer, Dolly. Ja, toch? Lekker of niet? Ik Heerlijk. vond hem, uh, ja, ik vond het een goed nummer. En dat past heus wel in de format, hoor. Ja, toch? Deze ja. kant toch wel. Ja, ja, ja. Ik maakte me een beetje zorgen, want... Maar heb anders ook wel een liedje, hoor, die er totaal er niet in past. Die er niet in past. Ja, die zijn er zat. Liedjes die er niet in passen. <laughs> Ik twijfel of ik het ga doen. Nee, ik ga het niet doen. Dan, dan, oh, dan er, komt er komt binnenkort ook een, een nieuw nummer uit... Uh, waar, waar Lea op, in meezingt. Ja. Maar Ik denk dat dat ook niet past in het uh, format van Zandvoort uh, Luncht. Nou ja, we dus gaan van naar. een nieuwe groep, ja. Nou ja, wat ons lunch is, weten we nog steeds niet. Dat zullen we zo meteen even afwachten. Maar maandag beginnen een beetje te knorren, hoor. Nou ja, hij is on his way, zong niet net. Dus laat het Dat broodje kroket bedoel je? Heb jij een broodje? Oh, daar komt wat aan. Daar komt wat aan. We moeten meteen even kijken wat onze lunch is. Kom lekker binnen. Ja. Sinterklaas. Sinterklaas. Kom binnen met broodjes. Heerlijk. Hé, we gaan een liedje spelen. Dan kunnen wij lekker even gaan eten en gaan lunchen. Zeker ja, weten. Ja? Wat heb je meegenomen nog film verder? Film Collings. Oh, lekker. Ja, dat was geen film Collings, maar dat komt zo meteen wel goed. Oh. <laughs>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 We'll verkeerd, maar ik vond het toch wel even een, een mooi nummer. Even een dus prachtig draaien. nummer dit, ja. echt natuurlijk. Ja. Nou, zou ik die Phil dan uh, maar toch even draaien? Ja, waarom niet? Welke heb je klaarstaan Can't voor hem? Can't Stop em? Loving You. Oh, daar ben ik het niet mee eens. Nee? Natuurlijk kan ik er wel mee. Nee, ja, <laughs> moet je het wel goed verknallen hoor, als we daarmee stoppen. Ja, He? toch? Ja, ja, ja. ja. Nee, nee, nee, gooi ja, er maar in, leuk. Je verrassingsluis is lekker, hè? zie Mickey niet normaal zeg. Kom daar nou. Nou, Gewoon een heel wilde. pakket. Dankjewel, Roy. Ik we helemaal getrakteerd op een super lekkere lunch. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. heerlijk. Een, doos vol. een doos vol met lekkere spullen. Ja, nou, mooi. <laughs> Ga maar gaan naar veel kool. Ja, kan weer een me broodje me nemen. <laughs> your tea Collings, streng kenstap. Loving you. Hier op CFM Zandvoort. ZFM. Dat was wel even lekker. Toch Dolly? Jazeker. Ja, ik ben even wat aan het tikken. Oh. Uh, ja, ja, ja, ja, ja, ja. We gaan naar de klok van 1 uur. Hè. Dat betekent dat we weer richting het NOMS-journaal gaan... en de boodschapjons. ons... En dan zijn we daarna weer bij u terug. Met, wat, zit er in, uh, wat zit er in jouw boodschappentas? In mijn boodschappentas? weinig. <laughs> maar um, ja, we, we komen dan straks bij u terug natuurlijk weer met muziek en met de winnaars van het jeugddebat. Dus blijf luisteren. Waarom is so het zo stil, hoor? Christmas. Oh, ga En wat heb je gedaan? Another year over And a new one just begun And so this is Christmas I hope you have found The near and for poor ones. The world is so